Ew. Goedemorgen, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen worden opgelicht via Engelstalige neptelefoontjes. In minder dan een jaar tijd harkten criminelen op die manier 1,7 miljoen euro bij elkaar. Ze bellen zogenaamd namens een buitenlandse politiedienst met een wazig verhaal, zegt de fraude helpdesk. Dan wordt er iets verteld over dat uh, er is iets mis met hun BSN of ze zouden betrokken zijn bij, bij een witwaszaak of bij drugs. En vervolgens wordt, uh, ja, wordt er een verhaal opgehangen dat, uh, ja, dat er iets dramatisch uh, aan de hand is... En er moet, uh, uiteindelijk moet uiteindelijk geld overgemaakt worden. Of ze verschaffen zichzelf toegang tot de computer met zo'n uh, programmaatje. Waarbij je kunt meekijken. De vrouw de roept op om nooit geld over te maken op basis van een telefoontje of smsje. In Helmond in Brabant is vannacht de pui van een winkel weggeblazen. Tien mensen die in een complex boven de winkel wonen zijn geëvacueerd. Het is een behoorlijke chaos, ziet deze buurman. Ik ben al heel blij dat dit uh, s'nachts is gebeurd en niet overdag. Het is een uh, het is een Het is echt uh, schrikken. Volgens de politie gaat het niet om een plofkraak, ook lijkt er niets uit de winkel te zijn gestolen. Meerdere mensen zeggen dat ze tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen slachtoffer zijn geworden van Nidelspijking. De Gelderlander schrijft dat er bij de politie twee meldingen zijn binnengekomen van mensen die zeggen dat ze, dat ze zijn geprikt met een naald. Maar volgens de krant zijn het er meer dan twee. En in Tilburg zie je vandaag een hoop roze outfits en regenboogvlaggen. Het is Roze Maandag op de Tilburgse kermis. Er wordt in de hele stad gefeest en stilgestaan bij LHBTI-rechten. En voor het eerst in jaren rijdt de Roze Maandag Express weer. Dat is de feesttrein die kermisgangers vanuit Rotterdam en Breda naar Tilburg brengt het is behoorlijk proppen, zegt conducteur Tio, a.k.a. Mr. Leather. Sowieso, we hebben drag queens. Er zijn nog wat prijswinnaars. Er een heleboel collega's gaan mee. Um, in Camerina gaat zelfs mee. Uh, TV-kok Hugo Kennis. En heel veel mensen die uh, gewoon aan willen haken... en uh, die uh, een kaartje hebben en uh, mee willen gaan. De roze maandag op de Tilburgse kermis bestaat al sinds 1990. Het is het grootste Pride-evenement buiten Amsterdam. Het weer, het wordt een wisselvallige dag met zon, maar ook wolken... en hier en daar wat regen met mogelijk onweer. Het wordt tussen de 20 en 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnard Broekhuis van de ANWB. Een file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... bij Amstelveen Stadshart, 5 kilometer. Tot over de verkeersinformatie. Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Z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 niemand in de weg. ik heb de zomer I get the soul in Ja, André Haas is een, de zomer in de bol. En uh, nou, hier in de studio zit Peter Kramer van uh, Oude Partij Zandvoort. Uh, fan van uh, André? Ja, ik stel dat Het is ja? wel gezellig als je een plaatje hoort en je hebt een drankje erbij, toch? Toch? Ook zonder ja, drank? Ja. <laughs> Zeker. Zeker met het uh, zomerse weer. Uh, ik moet even wennen. Moet ik naar nou Wethouder of Peter zeggen? Want laatst zei je. Uh, de... Nou, zeg maar Peter. <laughs> zeg maar Peter. Peter. Goed, ja, je bent hier al zo vaak geweest als. Uh, Fractievoorzitter en als uh, uh, lid van de OPZ. Uh, nu wethouder, deeltijd wethouder. Uh, hoeveel uur doe je? Um, contractueel 18. Uh, maar ze zeggen overigens we hebben uh, vier fulltime wethouders op dit moment. Uh. Dus uh, nee, uh, er gaat meer tijd in die hobby zitten dan, uh, dan ik verwachtte. Dan, dan ik dacht. Hebben. Maar uh, je doet het tenslotte ook verantwoord. Ja, duidelijk. Er is één raadsvergadering geweest. Wat is het verschil dat je nou bij de wethouder zit en als fractievoorzitter? Ja, weet je, als, als partij, zeg maar, heb je met, met, met je collega's van je partij, neem je een bepaald standpunt in. En dat standpunt, dat probeer je aan, hè, aan de mensen te brengen, hè, of aan... En vandaaruit zit er ook vaak politiek achter. Uh, mm -hmm. Je wil uh, je geluid van je partij laten horen. En nu, als wethouder, ben je er voor iedereen. Ja. En uh, ja, is je raad is eigenlijk uh, je toezichthouder. en je opdrachtgever vanuit het coalitieakkoord. van welke partij dan ook? Ja, mm -hmm. als wethouder heb je, mag je geen partijkleur hebben. Nee, Oké, okay. okay, um, deeltijd-wethouder met een, uh, een deeltijd-portefeuille. Project Gebiedsontwikkeling, project vastgoed, uh, formatie en renovatie. En uh, de Grand Prix. Nou, de Grand Prix die doen we als laatste, want uh, daarna hebben we het nog een keer met Robert Overijk erover. Um, gebiedsontwikkeling. Er is heel wat te doen over gebiedsontwikkelingen. Uh, hoe kijk je daar nu tegenaan? Ja, weet je, uh, er zijn uh, een aantal besluiten genomen het, uh, de vorige periode. Uh, de Krocht, Marierschool, Badhuisplein, Entree, Currydex. Ja, Zo'n plan moet tot wasdom komen. Dat moet verder gebracht worden, sommigen, als een stedenbouwkundig plan. Bij andere plannen liggen er bezwaren. Neem bijvoorbeeld een heel klein plan, de reddingspost Zuid. Ja, hoe hard we die mensen ook nodig hebben als vrijwilliger... blijkt toch als die een nieuwe locatie willen bouwen... wat echt keihard nodig is... dat er toch mensen zijn die bezwaar gaan maken. Maar niet alleen mensen, maar ook standpachters... die bezwaar maken tegen het bouwplan. Ja, dat zijn dingen te triest. En daar probeer je vaart achter te zetten... om zo snel mogelijk een uitspraak te krijgen dat je kan bouwen. En met de andere projecten, ja, ook daar probeer je vaart te maken... En probeer je te kijken van, uh, om het ook uh, het, uh, de volgende stap te kunnen zetten. Lopen wij niet tegen de muur van bezwaren aan op het ogenblik? Want uh, de, de passagepanden, daar moet nog een rechtszaak van komen. De Badhuisplein moet uh, nog een aantal mensen uit. Je zegt zelf al, de reddingsbrigade... die, um, die, die, die steunt op bezwaren. Dat is heel raar dat de uh, strandpachters dat vinden, maar goed. Je hoort nou, alleen maar strandpachters, maar de, de S kan je weglaten. Oké, okay, maar... Um, het ene bezwaar naar het andere bezwaar stapelt zich op. Ja, maar dat is niet uh, verzant voor, voor het eigen. Dit is in heel Nederland. Uh, ik heb in Amsterdam niet anders meegemaakt. Uh, de, en het gaat vaak uh, een bezwaar om een bezwaar. En vervolgens uh, zie je ook uh, dat uh, sommige bezwaren ook van tafel gaan uh, als er wat wordt uh, gegeven, yeah, tussen haakjes gegeven. Uh, maar ja, dat is uh, zeg maar de wetgeving en uh, hoe, hoe, hoe Nederland functioneert op dit moment. Maar het, het vertraagt natuurlijk ontzettend. Want, um... uh, het, het is echt. Uh, dat is één. Maar dan heb je ook nog het stikstofproblematiek. Ja, ja, dus natuurlijk. ja, al die twee dingen bij elkaar, uh, ja, dat belemmert uh, zeg maar de voortgang. Uh. En ik wil niet zeggen dat dat uh, de oorzaak is dat het in Zandvoort allemaal zo lang heeft geduurd. Maar het is nu wel een van de oorzaken waar we straks tegen aangelopen. gelopen weer. Ja, wij, bijvoorbeeld het Badhuisplein. Er een, zit een bedrijf achter wat dat regelt voor de gemeente. Kan je daar druk op zetten? Nou ja, ze hebben het geprobeerd. Of we hebben het geprobeerd, zeg maar, vanuit gesprekken. En uh, ja, ik ben nu zover dat ik zeg van ja, met gesprekken kom je niet ver. En uh, moet je op een andere wijze kijken ja. om toch uh, daar uh, zeg maar zo snel mogelijk tot een ontruiming te kunnen overgaan. En ook als die mensen recht hebben, doordat ze rechten hebben gekregen vanuit de wetgeving, zal je daar ook weer netjes mee moeten omgaan. Ja, dan moet je natuurlijk een passende oplossing uh, Zeker. vinden. Zeker. Goed, uh, nou ja, renovatie en zo, dat, uh, dat spreekt. Er zijn natuurlijk een aantal dingen die moeten gerenoveerd worden. De klok bijvoorbeeld. De crop, is bijvoorbeeld. Gewoon, ja. uh, na twaalf jaar gaat het gebeuren, moet ik dan uh, toch maar even zeggen. Ja, absoluut. absoluut. Het is nu, uh, omgevingsvergunning is aangevraagd. We gaan uh, binnenkort uh, zeg maar een aanbesteding hmm. doen. En dan, uh, als het goed is en het valt mee de prijs, dan gaan we starten. Mooi. Um, ook... In jouw portefeuille, Dutch Grand Prix. Hè, de ja. Formule 1. Die is vorig jaar natuurlijk. Uh, door de twee wethouders, uh, Verhey en Van Haafden. Uh, is dat opgezet. Komt dat in een gespreid bed voor jou? Mo Moet je veel uh, doen? Of is het allemaal al geregeld qua vergunningen, qua politie. en alles wat eromheen zit? Ja, maar ik doe het niet. Oh, wie, er staat hier in jouw portefeuille. Ja, zelfs, uh... ja, nee, maar. De, ik, ik, kijk, weet je. Ik kan het naar me toetrekken... maar we hebben een heel goed team erop staan... van uh, medewerkers. En, hè? Ja, De wethouder blijft verantwoordelijk. Uiteraard, uiteraard. Maar ik doe niet het werk. En het werk wordt gedaan door mensen. En die mensen... Uh, nou, dan kan ik zeggen... die zijn ongelooflijk betrokken bij uh, dat evenement. Maar ook zien zij gewoon de volledige meerwaarde voor Zandvoort. En die zijn ontzettend trots... dat uh, de Dutch Grand Prix in Zandvoort is. En ja... Uh, ook zij merken dat het niet alleen uh, die vier dagen is... maar het hele jaar door zo langzamerhand wij uh, in Zandvoort profijt krijgen... dat wij een Formule 1 hebben. Uh, ook nog eens een keer een uniek Formule 1... waarbij uh, de duurzaamheid en de mobiliteit uh, wereldwijd uh, geprezen wordt. Mm -hmm. Dus uh, we zijn op de, we op de goede weg. En ja, en ik ben een van de radartjes... Uh, ...in het hele spel om het uh, tot een uh, goed einde te brengen, deze Grand Prix. Op... Ga je? Ja, ga je gaan. Op uh, Facebook is heel veel te doen over uh, de afsluiting van uh, Zandvoort Noord... ...tijdens uh, de Grand Prix. Uh, de bewoners zijn bang dat ze er niet in kunnen. Uh, maar iedereen heeft een uh, vergunning gekregen. Een sticker als het goed is. Of die kunnen ze aanvragen. Dus uh, uh, hoe, hoe, hoe, hoe zit dat? Uh, waarom zijn bewoners bang dat dat allemaal niet, uh, niet, niet, niet gaat lukken? Nou, ik zit niet op Facebook, dus ik heb niet uh, alle Facebook berichten gezien. Ik heb wel, uh, zeg maar, van uh, diegene die het op Facebook heeft gezet... heb ik een, uh, een briefje ontvangen waarin hij dat uh, ook suggereert. Uh, nou, laat ik allereerst zeggen van... Uh, ook hier weer de complimenten voor het team van mobiliteit. Uh, ze hebben twee informatieavonden gehad... en op iedere informatieavond hebben ze drie keer een presentatie gegeven... Daar sprak zoveel vertrouwen uit vanuit de Zandvoortse bevolking. Want er zijn, nou, ik schat, nog geen veertig mensen geweest. Dus de mensen hebben toch wel heel veel vertrouwen in... dat het verleden jaar heel goed is verlopen. En eh, van daaruit eh, was de animo ook heel eh, minimaal. Het was, was zelfs eerder dat mensen eh, zich aanboden om te helpen... om het in goede banen te leiden, die kleine dingen... Maar ook in die presentatie uh, werd inderdaad gezegd dat uh, Noord en uh, Nieuw Noord zijn, drie uur zijn afgesloten. Maar dat stond op de, op de site en vervolgens in de toelichting werd gezegd: je kan altijd je woning bereiken. Hulpdiensten kunnen altijd ter plaatse komen. Maar we zetten hekken neer zodat er geen doorgaande stroom auto's kan komen om de veiligheid van de voetganger en de fietsen te kunnen garanderen als de instroom er is en de uitstroom. En uh, er zijn, als ik het goed zeg, meerdere uh, verkeersregelaars... Uh, meerdere stewards die bij die hekken staan... Nou, met elkaar eventjes wachten, even kijken. Dat het overlast zal geven, uh, dat ontken ik ook niet. Maar dan word je keurig doorgelaten... en dan worden de fietsers en de lopers even tegengehouden en dan rij je door. Dat gaat wel een, een, een klein beetje veranderen. Vorig jaar zag je even over die drukte nog en dan pakken we wat anders op. Er komt nou wel een loopbrug over Engelbedstraat. Ja. Dus het wordt in twee uh, stromen gesplitst. Dus dat geeft ook wel weer verlichting. Uh... Nee, zeker. Uh, zeg maar, uh, je kan nu via de boulevard, uh, via de loopbrug, bij de Koperpasserel kan je... Uh, zeg maar... Overzeker. Oh, Heet het Koperpassereel nog? Het heet nog steeds Koperpassereel. Okay, en uh, vorig goed. jaar. Uh, nou ja, De, goed. Uh, had ik de, ben de meneer op. aan de overkant had daar een mooi winkeltje uh, ingericht. En uh, net voordat het druk werd, kwamen er twee van die zwarte schermen bij de Kopen ja, Nou, <laughs> nou ja, Daar was je, je niet blij mee. Ik denk dat je nu ook geen winkeltje moet doen... want ik denk dat de loopbrug wel over dat winkeltje heen gaat. Maar, want het winkeltje is nog niet gesloopt. Maar, uh, ja, nee, nee, dat dus, is ook voor jou. Dat winkeltje moet je ook nog slopen. Dankjewel. Uh, <laughs> ja. Zullen we even terug gaan naar het onderwerp ja. uh, Nee, we, hoe heet dat? De bedoeling is, is dat zo'n uh, zo 50, 60 procent via de boulevard gaat... en dan uh, zeg maar tot de rondom... en daar is dan ook weer een loopbrug. Dus je spreidt de drukte... Uh, waar, waar het zelfs wel heel nee. erg grappig is dat de signalen uit de verspijkstraat komen. Oh, wat jammer, want het ja, was zo ja, het gezellig, was het was, was feest, het was zo gezellig ja. met elkaar. Maar ja, wat, wat je ook zag, en dat, daarom is het... nu vind ik het heel goed opgelost, omdat je nu spreiding hebt, jezelf 50-50. Um, mensen zijn, blijven achter elkaar aanlopen, dus de rechterkant, de rechterkassa's was ontzettend druk, terwijl er links niemand stond. En dat ga je nu oplossen door 50-50. Hoe weet je dat zo goed? Heb je zo'n kassa gezeten? Bij? Ik, heb daar, uh, ik heb daar gekeken. Of verzoek. Oké. Maar dat, uh, dat is wel handig opgelost. Um. Nee, maar ook gewoon, je, je wil niet weten uh, wat een enthousiasme daar vanuit DGP zit. Dat, en ook die en mensen beyond. die daar werken. En Beyond. Uh, dat is echt uh, dat soort, uh, uh, nou wat zou ik zeggen, evenementen moet je koesteren. Ja, dan moet je zijn, dan, uh, Ik hoop eens. dat een heleboel uh, mensen in Zandvoort dat ook doen. En ook ondernemers, want die uh, plukken er ook de vruchten van. Ja, als het uh, een beetje klopt wat uh, het interview van Robert van Overdijk van uh, DGP... Uh, dan uh, schijnt er uh, 8,9 miljoen... Uh, aan economische waarde in uh, Zandvoort zijn achtergebleven bij de ja. Formule 1. Ja, en dan moet je als ondernemer moet je ook wel eens een keer creatief zijn. Je moet ook wel eens een keertje... Hè? Het zal niet voor ieder ondernemer ook zijn. Hè? Laat het ook duidelijk zijn. Zullen ja. Er zullen ook ondernemers die echt alleen uh, van uh, de strandganger... Uh, die, die, die zullen misschien een, wat, wat minder hebben. Maar met elkaar uh, profiteren we er uh, ontzettend van. Oké. Okay. Nou, ontzettend bedankt voor het bijpraten als wethouder. En we spreken elkaar zeker nogal een paar keer als het politieke geweld in september weer gaat beginnen. Peter, dank je wel. Succes. Nou, gaat lukken. Dank jullie wel. Net, net, net, neet, free, zo heet het. Uh. Mooi, zeer mooi, uh, mooi ding. Aangeschoven is uh, Ronald de Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook van Rainbow Radio. Correct. Gaan we uitzenden met uh, de Pride. Ja, zeker, zeker. Als het goed is, vijf uur lang. Het is nog een beetje afhankelijk van uh, een internetpoortje... of wij op locatie zitten in het raadhuis... dan wel hier aan de Tol, uh, Tolweg. Um, maar vijf uur lang. Uh, ja. leuk, leuk. Ja. Nee, uh, Pride at the Beach wordt de zesde keer. Yep. Um, oh, in de coronatijd was het uh, Pride at the Beach mini. Ja. Maar die was toch ook leuk? Zeker. Met een aantal uh, leuke exposities, mini-paraden enzovoort. Nu eindelijk mag het weer. Ja. Um, merk je dat als organisatie? Uh, Jazeker. <laughs> er staan flink wat meer activiteiten op het, uh, op het programma. We pakken flink uit. En uh, we merken zo wel uh, her en der uh, dat er een flinke reuring is en uh, ontzettend veel interesse om naar Zandvoort te komen. Oei. En uh, ja, ja het, uh, de, ook de politie heeft al aangegeven dat het uh, uh, best wel eens een heel druk evenement kan worden. Goed, de 31ste begint het? Ja, op de zondag. Volgende de week zondag. zondag ja. Volgende week zondag. Uh, wat is het programma? Um, het programma is dat we zondag beginnen in de Protestantse Kerk met mm -hmm. een uh, ecumenische dienst, een okay. uh, zogenoemde regenboogdienst. Um, het is echt ontzettend leuk dat uh, de Protestantse gemeente of sowieso de kerkgemeente, want dus katholiek doet mee, um, uh, zeg maar de kerkdeuren openzet en uh, nou eigenlijk een, een, ja, een ecumenische dienst geeft voor uh, mensen die daarin uh, geïnteresseerd zijn. Um, Tegelijkertijd is er in de uh, bibliotheek is er een kinderprogramma... Uh, waar voor de jongsten uh, vanaf vier jaar... Uh, twee uh, prentenboeken worden voorgelezen... Uh, door mooi gekostumeerde mensen, zoals we dat zeggen. Want namelijk mm -hmm. Kaiser Sissi komt langs. En um, uh, Nicky Today is een uh, drag dame. En uh, er is ook een poppetheater uit de Kastvoorstelling. Okay. En dat gaat over prentenboeken die gerenommeerd zijn in Nederland. Uh, Prinses Nina... Uh, het lammetje dat een varken is en uh, koning een koning. Kortom, het heeft een regenboogtintje natuurlijk, maar dat is vanzelfsprekend. En dan hebben we smiddag bij uh, Beach Club 10 een uh, heerlijke brunch... En uh, daar uh, uh, zie ik dat ik eventjes nog gecorrigeerd word <lacht> door iemand van uh, de commissie. <lacht> dat is namelijk, ja, twaalf uur hebben we de officiële opening inderdaad op het Raadhuisplein waar de vlaggen worden gehezen. En Keizer een uh, gedicht zal voorlezen en de wethouder ook even een kort woordje zal, uh, zal uh, spreken. En wie, wie opent? Uh, volgens mij is dat uh, Gert-Jan Bluis. Uh, ja, de okay. burgemeester is afwezig. Ja, dus okay. die heeft diversiteit in zijn uh, portefeuille. portefeuille. Mm -hmm. Hij vindt het jammer, maar hij is, uh, hij is er niet. Dus het zal uh, wethouder Bluizen doen? Ja, okay. ja. Nou, dat, he, dat, dat is ook gerenommeerd. Dat heeft hij vaker gedaan. En dat is vertrouwd. Dat komt helemaal goed. <laughs> Daar dus zijn we Leuk. blij mee. Leuk. Uh, daarna Bruns inderdaad. Uh, en daarna hebben we een, een concert in de kerk. Okay. Uh, ja, met een, uh, eigenlijk een soort potpourri. Van uh, Aria van Bach tot uh, Hildegard Kneef... tot uh, saxofoonmuziek uh, van Franse klassiekers... tot uh, musicalliederen tot Wendy Moore... Mm -hmm. uh, met haar favorite songs en helemaal dan akoestisch. En het Zandvoorts Mannenkoor, dat oh, ook komt, uh, komt zingen. Dus het is echt een, als we het hebben over diversiteit... is dat absoluut een programma waar je naartoe zou kunnen gaan. Uh, voor slechts 15 euro heb je dan ook uh, echt wel gerenommeerde uh, artiesten... waar je naar kunt luisteren. Leuk. En dan uh, is er uh, in de bibliotheek uh, zo rond een uur of uh, uh, vier, drie, weet ik even niet uit mijn hoofd, is er Young Pride to the Beach. Mm -hmm. Speciaal voor 10 plus. Uh, waar jongeren een gezelschapsspel kunnen doen, uh, met muziek aan de slag kunnen gaan, uh, smoothies kunnen maken. En dat is een samenwerking met Pluspunt en de bibliotheek. Oké, okay, en er is ook een Rainbow Walk in Kennerma Hart. Klopt, klopt ja, die, uh, dat is leuk, want dat is uh, van uh, Kennerma Hart. Die organiseert dat zelf. Mm -hmm. En uh, we hebben ze opgenomen in het, uh, in het programma. Dat is een prachtig initiatief. Uh, twintig mensen vanuit uh, Kennen Hart verzorgen deze wandeling. En uh, de start is op het kerkplein. En iedereen mag mee? En iedereen mag mee. Mooi. Het is wel handig om van tevoren even aan te melden. Niet helemaal verplicht. Je kunt op het laatste moment aanschuiven. Maar het is toch handig dat we enigszins een beetje feeling hebben... over hoe groot de wandelgroep gaat worden. En hoe gaat de route? Um, ja, oe, die heb ik ergens in mijn... <laughs> die, die kun je vinden op de website www.prideatthebeach.com. Oké. Okay, ja. okay. Waar ook het hele programma op staat in het Nederlands. Overigens, ja, ja zeker. Ja, ja. Hey, en nog even terug naar het uh, concert. Want daar moet je kaartjes verkopen. Hoe kom ik aan een kaartje? Uh, kaartje kun je ook bestellen via www.prideatthebeach.com En dan zoek je die activiteit op. Uh, Pride at the Beach Concert. En dan vind je daar een link waarmee je direct kunt gaan betalen... Um, dat is inclusief de reserveringskosten. Dus okay. 15 euro is rond. Dus all in. Een, precies, dus all in inderdaad. En, en natuurlijk al... is er een pauze met een, ja. uh, met een drankje. en Een, uh, ja. een dingetje. Ja. Dan kom ik op het volgende programmapunt. Maar dat is uitverkocht. Ah, dat is het uh, vrouwenfeest. Ja. Ja, daar ben ik al niet meer over begonnen <laughs> natuurlijk. Maar dat, dat uh, nee, uh, ja, toch, noem waardig. Ja, noemenswaardig. ja Want, zeker. Uh, het initiatief was goed. En het is gewoon 250 uh, vrouwen uitverkocht klaar. Absoluut. Ja, uh, allemaal bij ons. Uh, onder, ons. Ons, onder, onder, onder ons, om het zo maar te zeggen. Daar. En uh, ja, dat wordt, dat wordt een gigantisch succes. Ja. Dus dat maar wat is, gaat er uh, precies gebeuren bij dat. Uh, ja, dat weten wij mannen niet. Want wij mogen Wees, niet komen. Uh, dat is een vrouwenfeest. <laughs> dus, uh, nee. Jammer, hè? Nee, ja, er ja, zijn, uh, een, ook, ook daar is een prachtige line-up van uh, uh, vrouwelijke artiesten. Bouw komt bijvoorbeeld, Randy Moore Wendy komt onder andere. En uh, andere, ja, ja dat, dat zijn mensen die in de scene zitten en die komen gewoon. Dansers ja. en dergelijke. Uh, gezien de tijd moeten wij door met het volgende onderdeel. Ja. Lecture Consequences of Sexual Violence. Ja, de, goh, er gebeurt zoveel dat ik het niet eens ontwikkeld. Oh, oh, uh, ja, dat is de, de lezing. Je. Ja, precies. Ja. Gelukkig zijn jullie voorbereid. <laughs> uh, en moord dat jullie dit weten. Er is inderdaad een lezing gegeven door uh, Kees Roos. Um, en hij is uh, uh, gedachtstherapeut en uh, ervaringsdeskundige. Het gaat over de gevolgen van seksueel geweld. En dat programma dat heeft hij uh, zelf a, a, aangeboden. Uh, omdat dat helemaal past binnen het kader van het MeToo-verhaal. Mm. En ook binnen de uh, regenboogcommunity is hier natuurlijk sprake van. Ja, dat staat open voor iedereen. Kortom, het gaat over ja, iedereen die het kan overkomen. Is niet mm -hmm. speciaal voor mensen die het overkomen is. Um, maar wel als je geïnteresseerd bent. Hey, er is ook een expo. Een uh, Nirocha ja. En Monique Dochterop Ja, dat klopt. Eh, bij Wijn aan zee. Dat klopt. Wat, ja. uh, wat kunnen we daar verwachten? Uh, dat zijn uh, uh, prachtig prachtige fotowerk van uh, weer nieuwe kunstenaars mm -hmm. aan, uh, aan de, de lood van, uh, van de regenboogcommunity. Uh, Mooie mooi, locatie. Dat, ja, absoluut. Een absoluut. Erbij. Ja, en zeker. Nou, inderdaad. En uh, ik zou inderdaad onder het genot van een lekker wijntje, want die kun je daar prima drinken. Dat hebben ze. Ja, zeker weten. Zou <laughs> ik daar inderdaad de expositie gaan ja, bekijken? Wat leuk, wat ja. leuk. Ja. We gaan naar maandag. We gaan de maandag. Ja, de maandag. Ja, dan barsten we natuurlijk los. Sowieso eerst met Rainbow Radio Zandvoort. Mm -hmm. <laughs> en uh, uh, daarna gaat het eigenlijk allemaal zeg maar, het, het grote feest waar uh, Zandvoort Pride de ah. beach zo bekend staat. Uh, de parade gaat uh, van start. Okay. Uh, vanaf één uur is er een soort pre-party uh, op het stationsplein. Ja. En uh, dan om drie uur start de parade uh, vanaf uh, zeg maar de boulevard. Uh, naar uh, de Kerkstraat en dan het Raadhuisplein... waar ze worden uh, ontvangen. Uh, een groot podium staat met een line-up van fantastische artiesten... Uh, ik mag vertellen dat Astrid, Astrid Neig onder andere een van, uh, van de uh, mensen die zijn die zal optreden. optreden. Ik doe wat ik doe. Ik doe wat ik doe, <laughs> inderdaad. <laughs> ja, en Dat zal ze ook ik... daar weer laten zingen. Maar ze heeft sowieso prachtige andere songs. En uh, we gaan lekker weer uit ons dak, want het weer wordt geweldig. Dus het ja. is Dancing in the Street. Uh, oh, dat mag ik niet helemaal zeggen. Nee. Het wordt dansen op het Raadhuisplein. Ja, ja precies. Leuk. Ja. Um, de parade, de beachparty, um, ook nog een, een, een, een stukje serieus, hè? de Pride Markt. Ja. Ja, precies. Ja, er is een Pride Markt en uh, daar staan allerlei kraampjes met uh, allerlei uh, instanties die uh, ja, wat, wat, uh, wat zaken kunnen, zeggen, uh, kunnen geven, inzicht kunnen geven. Zoals Stichting B+. -Plus, uh, Roze in blauw is er vertegenwoordigd. Uh, er wat, is ook een... wat is Stichting B+. -Plus? Stichting B+. -Plus is een nationale stichting die, we uh, luisteren uh, maandag inderdaad even naar het interview met uh, Stichting B+. -Plus. Uh, een stichting uh, voor mensen die uh, zeg maar bi of plus of anders zijn uh, mm -hmm. op, uh, op het gebied van seksuele geaardheid. En uh, dat is de grootste groep binnen de regenboogcommunity. Oké, okay, en er is ook een pubquiz? Er is ook een pubquiz en die is op... Uh, ja, ja, de biepup. De <laughs> ja, precies. Uh, <laughs> die is op dinsdag om vier uur. En uh, daar mag je gewoon lekker bij aanschuiven, elke ronde aanschuiven. En waar is die? Uh, die is bij Mango's. Oké, okay, ja, ja. oké. Okay. Leuk. Een, een stopje terug in het programma op de dinsdag... Ja, dan hebben we de kinderactiviteiten natuurlijk op het Gashuisplein. Uh, waar uh, sowieso net als vorig jaar weer een prachtige kleurplaat door Hilli Jansen en Marianne uh, Rebel is opgesteld. Is dat weer zo'n heel groot doek als vorig jaar? Hij is iets, het is een groot doek, ja. maar hij is iets van vorm veranderd. Vorig okay. jaar was het twee bij drie en moesten de kinderen op de schouders zeg maar, om inderdaad aan de bovenkant te komen. En nu hebben we er gezorgd dat het kind vriendelijk is, okay. dus in de lengte. Dus dan, uh, dan wordt hij breder? Dan wordt hij breder. Ja. En overigens, de kleurplaat van vorig Jaar is op dit moment uh, te zien in de bibliotheek, dus daar hangt hij. Okay. Een mooie, mooie, grote kleurplaat. Leuk. Um, daarnaast uh, traint uh, Clown Onki op, uh, Ach, en die gaan ja, ah, ja alweer. Ja, al al ja, ja, precies. Ja, ja. En uh, daar gaat het eigenlijk meer op uh, zoek de clown in jezelf. Ja, uh, dus er is ook een workshop aan verbonden. Okay, ook kinderen. Great. en uh, daarnaast hebben we natuurlijk DJ Beat at the Beach. Uh, waar de kinderen een uh, DJ-workshop kunnen volgen. Maar ook gewoon lekker uh, disco dit, En doen. dit is bij Mango? Dit is op het Gasthuisplein. Gasthuisplein, ja. ja, ja okay. En dat, uh, begint om, uh, uh, dat begint om 12 uur of om 1 uur. tot, uh, tot een uur of 4. En dan. Uh, ja, en dan uh, hebben we de Pride Party on the Beach. Precies. En, en die is dan om 4 uur bij Cosmico's. Cosmico's, ja. En Cosmico Beach, uh, um, dat is. Uh, welk nummer is dat? Dat is naast mango's. Oh, dus ja. naast mango's. Dus oh, was, uh, dat kost 15 euro, hè? Is dat ja. 17? Weet ik, 16, 17? Weet ik, weet ik ja. Heel, heel heel, heel, heel lang geleden. Ja, was nummer 15. Uh, was mango's. En als je dan teruggaat, want uh, 13 was... Uh, nu is dat nu nieuws en daartussen zit... Uh, de nummers zijn mij een beetje af hoor. Voor, voor, voor, voor 15 euro uh, kun je daar inderdaad een, uh, een ticket kopen. alweer weer inclusief mooie line-up inderdaad weer. En uh, goede verzorging. Want we kenden de feesten van, uh, van Mango's en Cosmico's. Dus dat ja. uh, komt helemaal in orde. We gaan gewoon lekker met een goede knal eruit. Hetzelfde procedure als uh, bij alle andere activiteiten die betaald moeten worden. Uh, gewoon via de website. Via vragen. de website. Alles is eigenlijk via de website. Uh, daar kun je je tickets kopen. Uh, dan krijg je ook een ticket. Krijg je... Uh, Zeg maar toegestuurd via de e-mail, dus is dus digitaal. Kom je daarbij en dan heb je vaak, krijg je vaak een bandje. Uh, Zo'n Zo bandje heb uh, jij nu op? Nee, nee, dat is een <laughs> regenboogbandje. Die, uh, die kun je kopen bij Pinkpoint uh, in Amsterdam, uh, bij de Westerkerk. Okay. Dus uh, ga daar je gadgets kopen en ja. kom dan uh, lekker in alle kleurigheid uh, naar Pride of the Beach komen. Het week. gaat een heel uh, uh, bijzonder feest worden. Het gaat een, Ja, een bijzonder feest. Ja, B bi bi -plus, bi plus bijzonder. B bi plus bijzonder. Ja. Ja. Ja. Ah, ja. Ik ga daar verder niet over in. <laughs> Waarom niet? Uh, nou, dan krijgen we een hele <laughs> discussie over vrouwen en mannen. En uh, hij en zij en she en dit. Dus, uh, nee, oh, het, oh, gaat erom, het gaat erom dat het, het, het is de regenboogcommunity in de Olsen Diversiteit. Die biedt een feest aan voor Jan en alle man. En trui en alle vrouw en enzovoort. Zij en wat ja. er tussenin zit. Dus het gaat erover dat we het feest van de liefde vieren. Dat iedereen kan en mag zijn wie die is. En, zo, goed. en zo staat die ook. Helemaal Ronald, goed. bedankt. En heel veel uh, succes met nog wat voorbereidingen. Ja. Um, nou, het gaat goed komen, denk ik. Dat, dat denk ik ook. Denk We ik hebben er zin in en uh, kom naar Zandvoort. We gaan kijken. Dankjewel. We gaan kijken. Deze plaats... Lewis, where the fuck is Louis? ...staat dit weekend op Pole Position. So, so cold when he got the words, And he said, I suppose you've heard about Lewis. When I rushed to the window and I looked outside, and I could hardly believe my eyes as no Mercedes was parked at Lewis's drive he's living or where he's gonna go I guess he's got his reasons but I just don't want to know after 22 races I've been driving up from to Lewis Lewis where the fuck is Lewis 22 races waiting for a chance to show him I was best to put him on the second place now I've got to Together, two boys in a car. We carved our initials deep on a car. Max and Luis. Now he walks into the box with his head held high. Just for the moment, he gives his records, and then he moves into the world where his car will take second place. got his reasons, but I just don't want to know. After 22 races, I've been driving up from Toulouse. Lewis. Lewis, where the fuck is Lewis? 22 races waiting for a chance to show him you yes. Lekker worden, where the fuck is Lewis? Uh, aan de telefoon Robert van Overdijk, directeur uh, circuit Zandvoort. En uh, we gaan praten over de opbouw van het uh, circuit uh, voor de Grand Prix. Uh, want daar is nog wel wat voor nodig. Toch Robert? Zeker, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen.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 die moet altijd een slag om de arm houden, maar die houdt er eigenlijk niet om. Er zal geen uitspraak komen die de Grand Prix gaat tegenhouden. Nee, hoeveel rechtszaken zijn er geweest inmiddels? Nou, rechtszaken zijn er heel veel geweest, maar ook het aantal vergunningsaanvragen en procedures waar je, die je moet doorlopen. Uit mijn hoofd zeg ik, was dit de 38 e procedure. Oh, nee. je, je, je kan er een beetje moe van worden natuurlijk. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. We, zeggen het, we zeggen het af en toe maar gewoon met een lach, hè, want ja. nogmaals die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 Hey, maar, sorry, we hadden net Jorik Putz van, van Amsterdam Beach Paradise Hotel aan de lijn. Kom, komen daar nog uh, uh, uh, coureurs of teams? Of, uh, uh, hoe, hoe, worden die, hoe worden die verspreid over, over, de, over, de, over Zandvoort en over de hele regio?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 Uh, en dat doen we soms wel eens op verrassende plekken. Uh, en nee, ik ga niet vertellen wat die plekken in Zandvoort zijn. <laughs> nou ja, uiteindelijk was het toch wel bekend waar de trailer stond van meneer Lewis. Oh, ok. uh, maar het was ook wel grappig om, uh, om Vettel met zijn bakfiets door Lekker. Zandvoort te zien rijden. Nou, het is in het verleden zo geweest. Een kennis van mij uh, die heeft een, uh, een avond met uh, James Hunt doorgebracht. <laughs> Zij ja. was een vrouwelijke en, en zeer charmante dame. En ja, uh, die was... heeft er enorm... <laughs> <laughs> en, ...en die James Hunt heeft een brommer geleend... <laughs> ...en die, die ging op een mobiletje door heel Zandvoort heen. Ja. Ja, van kroegje ah, naar kroegje. Okay. Dat, die, die, die tijd dat je zo dicht bij de rijders kon mm. komen... ...die is natuurlijk voorbij. Maar ja. zo'n zo hij is natuurlijk ook schitterend voor de promotie van Zandvoort... dat hij gewoon lekker met zijn bakfietsje.. in naar de bakken gaat. Dus ja. Dat zijn natuurlijk fantastische beelden. Ja, hey, die, uh, de Grand Prix van dit jaar... wordt natuurlijk wel uh, volledig bezocht. Uh, volledig bedoel ja. ik dan... de maximale uh, aantal uh, bezoekers. Er zijn er 30.000 tot 40.000 meer geloof ik. Ja. Um, ho hoe moet je daar nou verder op inspelen? Er is natuurlijk vorig jaar flink gekeken naar... Uh, hoe moeten we dat doen en wat gaan we doen. Hè? Je zag... Uh,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 toeloopt. Dus, dus dat is één. Je gaat opschalen in je capaciteit. Tribunes uiteraard niet, want die waren vorig jaar al volledig opgebouwd. En het mobiliteitsplan vorig jaar was ook al bedoeld voor 110.000 personen per dag. Dus daar was ook bijvoorbeeld overcapaciteit in de trein. Dus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 Super, super, max, max, max. Hey. Super, max, max. Super, super, max, max, hey. super, max, max. Super, max, max. Super, hey. super, max, max, super, max, max. Super, max, max. Ik mis geen race, heb scheid aan mijn centen. Ik zie Max's mooiste momenten. Hij is de king van Barcelona. Rijdt alles zoek van Spa tot Monza.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 Stappen en we gaan hem weer zien uh, bij de Dutch Grand Prix. En we hadden net. Uh, uh, Robert Overdijk. Heel... Oh, Robert Overdijk, mooi gesprek over uh, de voorbereidingen van de GP. En nu aan de telefoon Ernst Brokmeijer. Ernst, uh, hoe is het? Ben je uh, de afgelopen week een beetje doorgekomen? Nou, hoezo? Was er iets bijzonders? Uh, <laughs> nou, het was een beetje druk <laughs> was een volgens beetje, mij. en een beetje warm. <laughs> en een beetje warm. <laughs> nee, ja, volgens mij zijn we, zijn we er uh, uh, ik zeg, op een goede manier doorheen gerold, maar. Inderdaad, het waren wel uh, extreme dagen, in, in, in, gelukkig in positieve zin, ja. maar uh, zeker voor onze vrijwilligers ook uh, was het uh, hard werken de afgelopen dagen. En, en ik moet zeggen, ook de voorspellingen en morgen en richting uh, maandag uh, ja, uh, is, is ook wel de verwachting dat het ook weer uh, wat, wat drukker gaat worden. Ja, wat, wat, wat zijn uh, de, de meest opvallende dingen die je hebt meegemaakt? Nou ja, volgens mij waar de media natuurlijk vol van heeft gestaan... Uh, is natuurlijk de, de twee uh, dolfijnen die uh, afgelopen dinsdag voor de kust dobberden. Ja. <tacht> Echt iets unieks wat wij eigenlijk ook nooit, uh, nooit meemaken. Um, ja, en daarnaast um, heel veel, uh, wat ik maar noem, kleinleten. Uh, pleisters, kwallenbeetjes, splinters. Uh, um, um, en alles wat daarbij komt kijken. Um, um, helaas toch ook dinsdag wel wat mensen die uh, door de warmte bevangen werden. vooral in de namiddag. Okay. En heel veel, heel veel kindjes zoek. Okay. Um, en, en natuurlijk onze hoofdtaak, en, en dat is eigenlijk waar we echt wel op drugs mee zijn geweest, is dus dat natuurlijk de zee uh, ram, ram vol stond. En dus dat betekent vooral preventief heel veel mensen waarschuwen um, langs de kust, vanaf het strand, en uh, ja, proberen daarmee uh, nou ja, groter uh, leed te voorkomen. Was het, uh, was het een gevaarlijke zee? Nou, we hebben uh, gelukkig uh, de week daarvoor uh, natuurlijk heel veel wind gehad, uh, stond er een flinke stroming. Uh -huh. uh, gelukkig was dat vanaf zondag een stuk minder en, ja, ik zou bijna zeggen, was het een redelijk kabbelend zeetje. Dat wil niet zeggen dat er geen gevaar is. Hè. We hebben vrij diepe zwinnen op dit moment voor de deur. En dat zijn de, de, de stukken waar je eerst in loopt voordat je op de zandbank komt. Uh, en dat betekent wel, hè, we zien ook natuurlijk de uh, afgelopen jaren steeds meer mensen die niet of niet goed kunnen zwemmen. Ja, die zien alle andere mensen heerlijk uh, zwemmen en die denken, oh daar wil ik ook naartoe. Ja, ja, ja. En dus dat is wel iets waar we echt extra alert op zijn. Uh, maar heel gevaarlijk was het niet. Uh, daarentegen, hè, zoals vandaag, en dat is ook wel de verwachting van morgen. En er staat toch weer meer wind, uh, uh, meer stroming. Uh, dus voor de komende dagen, op dit moment hangt de gele vlag ook uit uh, langs het strand. Uh, ja, zijn we wel weer extra alert. Ja. Hey, hoeveel uh, vrijwilligers heb jij dinsdag in, in moeten zetten? Ik denk uh, dat er zo uh, rond, rond de 35, 40 over de hele dag uh, genomen uh, ingezet zijn. Dat betekent een groot deel overdag, maar gelukkig ook nog heel veel die. Na hun werk nog rond een uur of vijf, zes instroomden. Want onze boten zijn mm -hmm. rond een uur of tien, half elf op het water geweest. Omdat, ja, omdat de zee gewoon vol stond mm -hmm. nog met mensen. Ja, ja. Hey, en, en, het was bekend dat het zo warm ging worden. Ja. Wat voor voorbereiding heb je kunnen treffen? Nou ja, wat, wat wij natuurlijk doen. Wij volgen natuurlijk net als iedereen het weer. En je ziet natuurlijk al aankomen wat er gaat gebeuren. Je kan ook al bijna uittekenen wat dat qua inzet betekent. Wat mm -hmm. ik net noemde, die idiootjes, de kindertjes. En dus je probeert daarvoor uh, nou ja, wel uh, te kijken, mensen die uh, misschien net, niet net wel kunnen komen die dag, dat ze toch hun rooster of hun planning wat omgooien en beschikbaar zijn. En overigens zijn onze vrijwilligers ook vaak zo gemotiveerd dat ze dat zelf al uh, proberen. Uh, uh, de, de week ervoor worden even de voorraden extra gecheckt. Het is natuurlijk lullig als je net op die dag uh, je laatste pleister zou pakken. Ja. Uh, dus wordt even de, de voertuigen, het materiaal wordt nog even extra nagelopen. Dus ja, ja. Op die drukke dagen je daar geen zorgen om hoeft te maken. Ja, nou dat is wel, uh, wel uh, lekker dat je dat van tevoren weet. Hè? Dat het niet uh, ja. zo uit de lucht komt vallen. Ja, de, we de weersvoorspellingen zijn uh, voor de komende weken ook weer goed. Hey, nog even terug. Uh, de gele vlag hangt. Ja. Hebben mensen wel het besef van die gele vlag? Nou ja, dat is natuurlijk altijd een, een lastige. We uh, merken dat een deel zich daar heel, van, heel goed van bewust is. Uh, die komen zelfs uh, uh, vragen... We uh, hangt er een vlak vandaag. Um, ik zeg ook bij, dat zijn vaak de mensen waar we ons niet zoveel zorgen om hoeven te maken. Want dat zijn mensen die zich al heel bewust zijn. We zien helaas ook een hele grote groep uh, uit Nederland, maar ook toeristen die ja, gewoon ergens een strand oplopen. En zeker als het warm is, maar één ding willen, dat is het water in. Um, en daar hebben we ook in het verleden gezien, hè, soms als het heel erg stroomt, plaatsen we zelfs banners zeg maar half in het water. Mm. Mensen lopen echt ongeveer over mm. de banner heen het water in. Dus um, ja, dat blijft wel echt een uitdaging, voor, niet alleen voor ons in Zandvoort, maar ook landelijk. Is hoe krijgen we nou bij mensen tussen hun oren dat ja, hè, als wij een waarschuwing uitgeven of dat er vlag is of mensen aanspreken, dat we dat niet doen uh, voor de lol, maar dat we dan echt een reden hebben omdat er een bepaald risico is. Als je dus... mensen, mensen aanspreekt daarop, hoe reageren ze dan? Over het algemeen uh, moet ik zeggen dat mensen daar wel goed op reageren. Eh, we hebben natuurlijk altijd wel mensen die zeggen... ...ja, maar uh, ik kan heel goed zwemmen of uh, uh, ik heb er geen boodschap aan. Meestal zien we er ook wel als we dan een stukje doorvaren... ...dat ze achter ons alsnog terug naar de kant gaan. Eh, een beetje stoerdoenerij, maar toch wel snappen dat er uh, echt wel een reden is. Dus over het algemeen moet ik zeggen dat mensen wel uh, echt bij aanspreken wel, uh, wel goed reageren. Nou, dat is uh, fijn om te horen. Ehm... Um... Nou ja, ik denk als er morgen weer zo'n zo enorm warme dag komt... dan zijn we goed voorbereid. En uh, is Zandvoort uh, door jullie in ieder geval wat de zee betreft redelijk safe? Ja, al moet ik daar ook bij zeggen. De zee heeft nou helemaal altijd een risico. En ook ondanks al onze waarschuwingen, toezicht... Uh, ja, um, um, is het ook echt iemands eigen verantwoordelijkheid... En uh, ik heb altijd het idee dat de zandvoorters dat wel redelijk goed uh, snappen en begrijpen. Um, um, maar uh, ja, helaas, niet iedereen uh, snapt dat. En, uh, de zee is geen zwembad. Uh, um, heeft allemaal extra risico's. Um, eh, dus ook voor zandvoorters, ga nooit alleen het water in. Um, heb je geen zwemdiploma of kun je niet zo goed zwemmen, ga niet verder dan je knieën. Um, en, en eigenlijk aan het eind um, um, hou je aan die paar basisregels. Zodat we uiteindelijk allemaal een leuke dag hebben en iedereen uh, s'avonds... Uh, uh, moe maar voldaan weer naar huis kan. Helemaal goed Ernst, dankjewel voor dit gesprek. En uh, okay, nou, heel veel uh, sterkte voor uh, de komende week, want dan wordt het weer warm. Ja, nou helemaal goed. Uh, dankjewel. Oké, okay. bedankt. Joep, ja, het hoi, is, hoi. bye bye. We gaan uh, gelijk door uh, met het afsluiten van het programma, want de tijd loopt en kort is mee dogeloos, want er moet nog een muziekje gedraaid worden. <laughs> uh, het was weer een mooi programma en de redactie is gedaan door Hans Botman en dat blijft hij ook voorlopig doen. Tekst, muziek, jingles van Kort uh, Draaier. Gerlofman, bedankt. Jij ook, bedankt. En mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een heel prettig weekend. Tot volgende week. Bye bye. De zomer geeft je het zonneste radiostation van de hele Westkust. Dit is CFM. Personality that's right for me. That's all I see. I don't care if she's rich or poor. The door to my heart is open wide. If you're lonely, someone to love, then why don't you just come inside? 'Cause I'm good.